Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Omar Haddaf. De cabaretier werd zowel door de jury als door het publiek aangewezen als winnaar. Hij kwam tien jaar geleden vanuit de Marokko naar Nederland en een deel van zijn voorstelling gaat daarover. De jury omschrijft Haddaf als een absoluut juweel en noemt de voorstelling gedurfd. Het Leids Cabaret Festival heeft bekende namen voortgebracht zoals Sanne Wallis de Vries, Najib Amali en Jabier Guzman. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking met kans op het lichte sneeuw. Later trekt de neerslag verder richting het zuidoosten. Vooral in het westen en noorden van het land kans op ijzel. Het wordt drie graden in het noordwesten tot min twee in het zuidoosten. Morgen zet de dooi verder in. De temperatuur ligt overdag rond de vijf graden en dan is het wisselvallig. In de nachten is de kans op gladheid groot. Dit was het NOS Journaal. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen?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 Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Goedemorgen, wat fijn dat u zo vroeg naar ons luistert. Naar Dit is De Zondag, het programma waarin we elke week een inspirerende landgenoot te gast hebben. En vandaag is dat Thijs Tromp. Hij is directeur van Relief, een organisatie die zorginstellingen adviseert... over hoe ze hun patiënten volledig tot hun recht kunnen laten komen... En hij raakte zo in de ban van de levensverhalen van ouderen... dat hij erop promoveerde. Welkom, Thijs Tromp. Dank je. Net gehoord dat zangeres Whitney Houston is overleden... op 48-jarige leeftijd. Dat is niet zo heel oud. Maar um, raakt het u desalniettemin? Ja, nou, zo'n bericht schokt me wel even. Ja. Zo'n vrouw, 48 jaar... denk meteen, van wat, wat ambivalent is roem eigenlijk. Het brengt niet alleen leuke dingen met zich mee... maar ik ken ook een hele hoop druk waar, uh, waar je moeilijk aan weerstand aan kunt bieden. Tenminste, als ik de verhalen hoor van drank en drugs. Begroot me ook wel een beetje. Ja? Ja. ja. En ik vind het wel apart dat ze dan door haar bodyguard gevonden wordt. Het lijkt wel alsof ze in haar eigen film uh, gestorven is. Een vermenging van verhalen, dat, uh, dat boeit me dan wel weer. Ja, ja. <laughs> ja het is wel heel vreemd ja. inderdaad. Ja. Uh, verhalen boeien je sowieso. Ja, ja, ja zeker. Ja, en, in, en ook uh, verhalen, levensverhalen van ouderen. Ja. Uh, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, maar ik dacht meteen, oh, dat is al, dat, dat is mooi. Ouderen zijn oud en wijs. Klopt dat ook? Zijn ouderen wijs? Ja, ik denk dat je dat niet zo algemeen kan zeggen. Ik denk altijd, um, als je wijze mensen wilt vinden, heb je iets meer kans om wijze mensen te vinden onder ouderen dan onder anderen. Maar ik denk in het algemeen dat de meeste ouderen... Uh, dat je daar ni niet van kunt zeggen dat ze wijs zijn. Je hebt ook een hele hoop ouderen die snel zijn. geïrriteerd zijn... of die verbitterd zijn. En dat zijn dan niet de eigenschappen van wijsheid. He heeft u kunnen vaststellen wat de een wijs maakt... en de ander verbittert? Ja, dat, is een, dat is wel een van de raadsels hoor, waar ik... Uh, ook na mijn studie, uh, naar levensverhalen, op terugkijken. Wat maakt nou dat sommige ouderen... echt pittige dingen hebben meegemaakt. En, en dat ze daar zo um, accepterend over kunnen vertellen. En dat ze niet uit het veld geslagen zijn, dat ze hoopvol blijven. En dat andere ouderen ja, in mijn ogen relatief veel minder erge dingen hebben meegemaakt. Maar dat ze daar heel obsessief over na blijven denken... en er helemaal niet los van komen. Um, ik, ik heb het geheim daarvan niet uh, kunnen vinden. Ik, ik zie het, ik constateer het... en ja, ik hoop voor, voor mezelf en voor anderen... dat als ik oud ben, dat ik in ieder geval... Ja, met een zekere acceptatie kan terugkijken op mijn eigen leven. Sweet. Het lijkt een beetje op de stem van Birdie, maar het is Emily Bristow met Raindrop. Als u net inschakelt, u luistert naar Dit is de Zondag vanochtend... met iemand die de directeur is van Ruef. Een organisatie die zich bezighoudt met het adviseren van zorginstellingen. Thijs Tromp. Hij is uh, directeur van die club. Nogmaals welkom, uh, Thijs. Uh, uh, adviseren van zorginstellingen, wat, wat is dat in het kort? Nou, wij zijn een vereniging van christelijke zorgaanbieders, dus katholieke en uh, protestants-christelijke zorgaanbieders. Die zijn bij ons aangesloten omdat ze specifiek op ethische en levensbeschouwelijke zaken advies en scholing willen. En ook wat, uh, nou, wat, wat, ze willen ook wat boeken schrijven over zaken rond het levenseinde of uh, ethische kwesties hoe je in de zorg daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe je uh, om kunt gaan met zingeving van patiënten in de zorg, hoe je daar goed aan tegemoet kunt komen. Nou, daar denken wij over na en geven we wat advies over... aan zorgverleners of aan directies, raden van bestuur. Dus dat doen wij hier in de praktijk. En wat kom je dan tegen in een wereld waarin de zorg te maken heeft... met werkdruk en verzakelijking? En, ja, dat is wel een, uh, wel een aspect, hoor. Uh, het, is, het is vooral die, die werkdruk, weet ik altijd niet zo goed... maar die verzakelijking, dat is wel een aspect. En... Je ziet dat de zorg vrij technisch wordt opgevat. Uh, dus het is het leveren van diensten, van zorgproducten. Productie draaien. Een soort productie draaien, zeker in de ziekenhuizen is dat zo. Maar ook in de gehandicaptenzorg en in de oudere zorg zie je die tendens. En dat is natuurlijk één aspect van de zorg. Maar de andere kant, en minstens zo belangrijk, is dat mensen die iets hebben of hebben gekregen, een ongeluk of een tumor of uh, dat ze een hersenbloeding hebben gehad... en daardoor dingen niet meer kunnen. Die willen niet alleen technisch geholpen worden... maar die zitten ook met de vraag, wat overkomt mij nu? En hoe kan ik nou verder? En wat betekent dit voor mij? Als je eigenlijk aan die vragen... en die zorg is minstens zo groot als uh, de vraag van... kan er nog iets aan gedaan worden? Als je aan die, die vragen niet tegemoet komt... dan denk ik dat je de zorg echt amputeert... En dat zou, dat zou een ramp zijn. En de andere kant daarvan is dat heel veel zorgverleners... ook precies uh, vanwege die betekeniskant... vanwege dat ze iets voor mensen willen betekenen... mensen die dus bezorgd zijn om hun eigen bestaan... dat, dat als, je, als je daar onvoldoende ruimte voor geeft... dat zorgverleners op een gegeven moment het gevoel hebben... ja, waar werk ik nog voor? Dit is niet waar ik oorspronkelijk voor gekozen had... Maar is het dan ook zo dat mensen die in de zorg werken... dat ook doen met die drang, met die wil om me mensen te helpen... of is het gewoon een, een carrière? Nou, het is mijn indruk dat... Ik, had, ik heb dat niet wetenschappelijk onderzocht... maar het is mijn indruk dat de meeste zorgverleners... ooit een, een moment hebben gehad... ja, ik wil iets voor mensen betekenen. En, uh, en natuurlijk is het aan de ene kant ook een carrière... Maar je ziet dat veel verpleegkundigen of uh, verzorgenden... helemaal niet opklimmen in een bedrijf. Of dat ze ooit manager willen worden of teamleider. Die willen eigenlijk het werk blijven doen wat ze, uh, nou, waar ze ingestroomd zijn. Dus hun carrière ligt niet zozeer hoger in de organisatie komen. Maar hun carrière ligt om steeds beter te worden... in het vak dat ze gekozen hebben. En dat is wel typerend, vind ik. Ja, maar nou zeg je net ook, als we niet oppassen, dan komt, komt dat in de knel. Ja zijn we dat stadium niet al lang voorbij. Is dat niet al lang in de knel? Ja, het, het staat wel onder druk. Ik merk dat ook. Er zijn onderzoeken geweest onder verpleegkundigen... waar bijna 40% van de verpleegkundigen aangeeft... om te overwegen een andere, ander beroep te zoeken. Nou, dat vind ik... Dat geeft wel te denken. Dus er is, een, er is inderdaad een zekere druk. En die wordt ook opgevoerd door de verhalen over de betaalbaarheid van de zorg. Het moet allemaal wel betaald kunnen worden... Het antwoord erop lijkt meer efficiëntie, meer verzakelijking... meer stroomleiding van de zorg. En ik zou zeggen dat je dat, dat, dat nog wel eens averechts zou kunnen uitpakken. Als je niet begint bij die inspiratie van zorgverleners... waarom wil je nou zorgen en hoe zorg je als zorginstelling ervoor... dat die zorgverleners maximale ruimte hebben... om met hun hart te kunnen doen waar ze in geloven... dan kon je nog wel eens het paard achter de wagen zetten. En waar zit hem dat dan in? Wie moet, dat, wie moet die ruimte bieden? De... Ik denk, de, de, in, in mijn opinie, zijn het de bestuurders, zijn het managers, teamleiders, die heel erg van doordrongen moeten zijn dat zij, die, dat zij hun personeel die ruimte moeten bieden. En dat gebeurt nu niet, want die krijgen nu te horen... je moet binnen dat budget en binnen die tijd Zeker. dat doen. ja. En, en het vereist een vorm van assertiviteit naar boven. Dus alle regelgeving en kwaliteitszorg en die metingen... en al die administratieve druk, daar moet een beetje weerstand tegen geboden worden. Dus we hebben ook wat dappere en tegendraatse eh, leidinggevende... leiders zelfs in de zorg nodig, die zeggen... nou, wij snappen het wel en we proberen zo goedkoop mogelijk onze zorg te bieden... Maar nou, wij gaan niet mee met al die gekkigheid van die zware registratiesystemen. Dus dat is ja. een soort moed hebben we nodig op uh, leidinggevend gebied in de zorg. Nou heb ik de afgelopen tijd uh, persoonlijk door persoonlijke omstandigheden... twee ziekenhuizen van nabij gezien. Ja. Eentje in Amsterdam en eentje in Schiedam. En dat was een wereld van verschil, want in, in dat Schiedamse ziekenhuis... daar was uh, warmte en zorg en in dat... In dat Amsterdamse rot ziekenhuis was het een onpersoonlijke, ja, een soort van kantoorgebouw. En ja. Mensen waren niet aardig, en mensen waren ja. niet bezorgd. Ja. Hoe kan het dat dat, dat, dat, dat zo'n groot verschil oplevert? Het is een enorm verschil. Ik zie veel ziekenhuizen van binnen. Ook andere zorginstellingen. Ik ben heel blij dat Amsterdam een hoop ziekenhuizen heeft zodat ik niet precies kan traceren in welk ziekenhuis jij bent, uh, bent geweest. Maar het is daadwerkelijk een verschil. Cultuur, daar hebben we het dan over, cultuur maakt het verschil in ziekenhuizen. En cultuur is een hele lastige om te beïnvloeden. Je kunt niet uh, van vandaag op morgen beslissen... we gaan een, een menslievende of een aandachtige of een betrokken... of gastvrije cultuur uh, neerzetten. Maar het begint wel bij die woorden die ik zei. Dus die kernwaarden van je organisatie... Menslievendheid wat mij betreft voorop. En vroeger noemden we dat barmhartigheid. Dat woord moet je tegenwoordig wat uitleggen wat het betekent. Maar het heeft daarmee te maken. Dus dat je een mens ziet en je ook geraakt weet door die mens... en er ja. aandacht voor geeft, dat die kernwaarde... maar ook andere als betrokkenheid, uh, aandacht en deskundigheid natuurlijk... dat je, die, dat je er daarvan overtuigd bent, zo willen we het doen. En dan is de volgende vraag. En hoe vertalen we dat dan in de praktijk? En dat zie je eerst en vooral in dat je gezien wordt. Dat er aandacht voor je is. Dat mensen je niet voorbij lopen. Dat uh, er gegroet wordt. Uh, en ik denk dat je dat ervaren hebt. Van ja, je komt in een cultuur die, die vriendelijk is. Warm, ja. betrokken. Ja. En dat is wel een... Ja, ja, daar gaat het me eigenlijk om. Ja. Nou, waar het jou eigenlijk om gaat, daar wil ik nu eigenlijk ook naartoe. Want um, theoloog van huis uit... Ja. Hoe kom jij in, in, in de zorg terecht? Ja, hoe komt de mens in de zorg terecht? Nou, een van de dingen was, toen ik theologie ging studeren... wilde ik predikant worden. En dat doen denk ik volgens mij de meeste mensen die uh, theologie gaan studeren. Zeker in die tijd. Um, maar op een gegeven moment kwam er toch wat veel druk op, uh, op mijn uh, geloof... en hoe ik dat zag. Ik dacht, nou... Uh, wat betekent dat? Uh, nou, druk? Ik, de, de druk, uh, ik geloof er op een gegeven moment heel weinig meer van. Ik dacht van nou, ik weet niet, het is een, het is een goed verhaal, de Bijbel. En, uh, mooi boek, maar dat's uh, it. Maar ik weet niet uh, uh, wat, wat dat voor mij betekent. En ik zag mij dus helemaal niet dat ook aan anderen uitleggen of daarin voorgaan. Ik denk, dat wordt helemaal niks. Dus toen was ik vrij snel van de ideeën af van nou, ik moet er wel iets mee, maar... Uh, niet in een kerk, want dat gaat helemaal mis. Dan, uh, dan fiets ik mezelf vast. En hoe maak je dan de stap naar de zorg? Nou ja, uh, uh, dat, ja je zoekt dan een plek. En uh, Voor mij was een, een docentschap aan een, uh, uh, een hoge beroepsonderwijsinstelling... dat was een hele mooie kans. Dus ik ging ethiek en filosofie doseren aan verpleegkundigen... en sociaal-pedagogische hulpverleners. Uh, dat vond ik machtig leuk... En het aparte was dat heel veel van, van wat ik eigenlijk niet meer geloofde... kreeg heel veel betekenis toen ik ging nadenken over zorg. Toen snapte ik eens zoveel dingen van het christelijk geloof. Ik dacht, oh, wacht, wacht even, daar gaat het over. Het gaat niet over allerlei uh, overtuigingen hoe de wereld in elkaar zit... en hele grootse filosofieën. Het gaat over hele kleine, concrete mensen ja. die breekbaar zijn. En die eigenlijk vragen... Zorg voor mij. Zie je mij? En nou, dat is, eigenlijk is, is het een soort gelukkige omstandigheid geweest... dat ik via nadenken over zorg en wat zorg is... ook heel veel in, invulling weer heb, ge, heb kunnen geven aan mijn eigen geloof. En daar was ik, wel, uh, was ik wel content op. En toen werd ik dus ook verliefd op de zorg. En toen dacht ik, ja, dit is het. Hier, hier voel ik me helemaal thuis. Ik denk dat dit wel mijn roeping is, om het wat deftig te zeggen. Ja, ja. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier in, ja. Terwijl je bent opgegroeid in een gezin waar um, zorg ook een onderwerp van gesprek was. Of in elk geval een onderwerp van, Zeker. van leven. Ja, ja op, op, op meerdere manieren. Mijn moeder is verpleegkundige. Ik zou haar zeggen was, maar volgens mij ben je verpleegkundige voor het leven. Mm. En ze leeft, dus ze is verpleegkundige. Dus dat heb je ook wel meegekregen, een soort liefde voor zorg. En, uh, nou, dus, zo praten zij er ook altijd wel over... En later heb ik wel eens gedacht. Een van mijn zussen die uh, heeft een, uh, een verstandelijke beperking. En nogal wat meer dingen die, uh, die lastig voor haar zijn. Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk me nooit gerealiseerd dat dat ook wel een motief kan zijn om, om bij zorg betrokken te raken. Omdat in ons gezin zagen wij mijn zus helemaal niet als gehandicapt of beperkt. Zoals gewoon mijn zus of onze zus. En die draaide gewoon mee. Achteraf gezien denk ik wel dat je daardoor op allerlei manieren... ook met, met zorg eh, te maken hebt. Zorg voor je zus die je hebt, maar ook de zorgen om de zorg. Hè. Wordt er goed voor haar gezorgd, wordt in ziekenhuizen... en andere instellingen goed naar haar gekeken. En dat is wel een motief, eh, besef ik nu, um, voor mij om, om met die zorg bezig te zijn. Dat is een beetje met de paplepel toch wel uh, ingegoten. Dus ik dacht altijd van nou... Het is een eigen keuze geweest, maar zo terugkijkend denk ik... er zijn toch allerlei lijntjes die, die je daarbij brengen. Ja. Ja. Um, we hebben het net even gehad over de motivatie van anderen... om in die zorg te blijven werken. Um, jij bent directeur ja. van zo'n club. Ja. Dan ben je een groot gedeelte van de week bezig met begrotingen... en uh, de belasting. Gelukkig En niet. Uh, plannen en zo. Nee? <laughs> nee. Nee. nee? Nee. Dat probeer ik tot een minimum beperkt te houden... Uh, soms zijn er van die momenten dat je ineens inderdaad met de belastingdienst... allerlei dingen moet regelen. Maar uh, nee, ik, uh, een van de voorwaarden waarop ik dit werk doe... is dat ik twee dagen in de week in ieder geval aan het werk ben... met uh, zorginstellingen, met de concrete zorg. Dus scholing geef, advies geef. Dus uh, in de instellingen kom en bij zorgaanbieders kom om daarover te praten. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik opdrogen. Want dat heb ik nodig voor mijn eigen inspiratie. Dus maximaal twee dagen in de week met, uh, met de dingen die ook moeten... en twee dagen in de week echt uh, inhoudelijk met het werk bezig zijn. Dat is echt een voorwaarde. En wat zijn jouw drijfveren? Ja, de drijfveren is toch wel dat... dat um... Kijk, zorg is, is voor mijzelf, maar ook als ik erover nadenk... iets heel kostbaars in onze samenleving, in ons persoonlijk leven... Uh, wij leven allemaal van zorg. We zijn ooit als een vrij hulpeloos uh, wezentje ter wereld gekomen. En uh, als er niet een moeder of een vader was die zich om ons bekommerd had... dan hadden wij hier niet uh, in deze studio gezeten. Dus je bent afhankelijk van zorg. En er is maar een klein gedeelte in je leven dat je vooral de zorgende bent. Hè? Dat je sterk bent en dat je voor anderen kunt zorgen. heel veel andere gebieden merk je dat je dat anderen juist voor jou zorgen. Het is een manier om, om aan je kwetsbaarheid die je hebt... je breekbaarheid tegemoet te komen. Zorg is eigenlijk de erkenning voor een kwetsbaar mens... Dat, dat iemand het waard vindt dat jij er bent. Zo diep zou ik het zeggen. En dat zit natuurlijk... Als je het hebt over de zorgsector, ben je daar heel ver vandaan. Maar eigenlijk zit je er ook heel dichtbij. In de zorg zie je altijd dat, dat daar gezegd wordt... Ja, jij bent het waard om voor te zorgen. En dat geloof je? Echt. Dat geloof ik echt. Dat dat ook daadwerkelijk zo in de zorg aan de hand is? Nou, ik denk dat het nauwelijks onder woorden wordt gebracht. He, dat, dat gewoon gezegd wordt, ik moest luisteren... U, u uh, we hebben een tumor uh, bij u ontdekt... En, we gaan kijken of er uitzaaiingen zijn. En dan zijn dit ongeveer de smaken die u hebt. U kunt chemo doen. We kunnen bestralen. We kunnen misschien een combinatie van beide doen. U moet uh, rekening houden dat u over drie maanden voor de vraag komt... of u voor kwantiteit van leven gaat of kwaliteit voor leven. Mm -hmm. Allemaal technisch verhaal. Ja. Maar daaronder zit, daar zit een mens die geconfronteerd wordt... met haar of zijn eigen kwetsbaarheid. Ineens snapt zo iemand oké. Okay. Ook ik ben, en wat je altijd al weet, sterfelijk. Ja. En de vraag is dan of het bijzondere is dat als er een arts is... die zegt, ik zie aan u dat u bang bent. En dat kan ik me voorstellen, want dit is heel ingrijpend. Dat dan mensen ineens snappen, wauw, die arts die doet niet alleen zijn vak. Hij zag me ook en ik had het gevoel dat ik begrepen ben. Daar zit volgens mij de essentie van zorg. Dat je een erkenning krijgt... Voor je kwetsbaarheid en ook voor je eigen waardigheid. Maar beschrijft u nu een ideale wereld of beschrijft u nu zoals het in het echt gaat? En zijn ik, ik moet veel... zeggen, ik... ik, ik, uh, ja? in ben. Ja? ik moet er niet aan denken dat ik in de zorg terecht kom. Dat is echt iets ja. waar ik me nu zorgen over. Ja, en u gaat met een gerust hart naar een ziekenhuis. Nee, niet allemaal. Al. Ik ken heel veel specialisten hè. uit het uh, advieswerk aan, bij ethische commissies, zit ik veel aan tafel. Er zitten vaak specialisten aan tafel. En ik moet zeggen, daar zitten hele bijzondere mensen tussen. En ik weet ook dat veel specialisten, dokters om maar zo te zeggen... die zijn ook echt geraakt door hun patiënten. En natuurlijk hebben ze een soort professionaliteit die ze daar overheen leggen. Maar daaronderdoor zit wel degelijk dat ze weten dat het heel essentieel is wat ze doen. Alleen, mijn zorg is wel, waarom maken we dat niet veel meer bespreekbaar? Deze kant van de zorg... En dat het een maatschappelijke waarde is en niet alleen een, een technische aangelegenheid. Of een economisch Of een economische, verhaal. ja. Want dat als, is waar het nu vaak over gaat. Natuurlijk, als mensen in de ouderenzorg, in verpleeghuizen, daar heb ik er natuurlijk veel van gesproken. Die zeggen ook, ja wij beschouwen onszelf vaak als kostenpost. Hoe er over ons gesproken wordt, ouderen in instellingen, is hoeveel we kosten. Hoeveel geld erbij moet. En dat vinden wij eigenlijk een hele zorgelijke zorgelijke kwestie. U luistert naar Dit is de Zondag, waarin ik spreek met Thijs Tromp. Uh, straks na het nieuws praten we over jouw liefde voor de levensverhalen van ouderen... en uh, al, al het onderzoek dat je daar hebt gehoord en alle verhalen die je daar hebt gehoord. Maar nu eerst gaan we naar het nieuws met Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken praten vanmiddag over nieuwe stappen tegen Syrië. De Arabische Liga overle overlegt over het sturen van waarnemers van de Liga. Deze keer samen met de Verenigde Naties. In januari trok de Arabische Liga een team van waarnemers terug uit Syrië... nadat dat geregeld doelwit was geworden van geweld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een periode met flinke vrieskou vindt vandaag een dooiaanval plaats. En dit gaat onherroepelijk gepaard met bewolking en neerslag.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 Ja, en ik heb het afgelopen half uur gepraat met Thijs Tromp... over motivatie en menselijkheid in de zorg. Um, Thijs, je bent ook iemand die zich heeft verdiept... in de levensverhalen van ouderen. Um, daar zelfs op gepromoveerd. Um, u heeft voor uw onderzoek een grote groep ouderen geïnterviewd. Waarom eigenlijk? Nou, wat... wat in Nederland, en uh, eigenlijk is het overgewaaid uit Amerika en Engeland. Is het maken van levensboeken in de zorg voor ouderen een steeds meer voorkomend verschijnsel. En wat, en, en wat is dat? Even wat, wat is dat? Nou, uh, zo'n levensboek eigenlijk is, is het verhaal van je leven op papier zetten. En dat kan op allerlei manieren. Met een invulboek. Hè? Uh, vroeger had je met baby's al het boek van Ikke. En dat kon je dan invullen van het eerste tandje, het eerste lachje, het eerste plukje haar. En die invulboeken uh, die heb je ook voor ouderen. En het laatste tandje. Het, laatste, het laatste tandje, maar eigenlijk ook het eerste tandje zit ook, daar ook in. Okay. En de eerste herinnering en uh, de eerste verliefdheid en herinneringen aan school. Um, ik ben zelf niet zo'n voorstander van die invulboeken. Omdat ik denk dat mensen net iets te uniek zijn om in zo'n invulboek... Uh, te passen. Dat zie je ook. Het is allemaal bij. voldoende aan mijn schabloon? Ja, en natuurlijk. Ja, nee. ja. Het boek van ik, heel veel mensen, bij bladzijde 7 zeiden ze: ja, mijn kind is te uniek voor dit boek. Ja. En dan gingen ze eigen fotoalbums maken. Dus ik ben wel voor een, een hele open vorm. Um, en dat zie je ook gebeuren aan de hand van foto's, mooie documenten, worden levensboeken gemaakt. En de vraag is eigenlijk: waarom doen mensen dat? Waarom zetten ze hun verhaal op papier? Nou, dat blijkt heel verschillend te zijn. Er zijn ouderen maar die dat zelf doen. Dat was dus al een praktijk die is een, gaande is in de, ja, bij ouderen? Zeker. Eigenlijk al vanaf uh, halverwege de jaren negentig. En ver daarvoor al in Engeland en in Amerika werd dat heel veel toegepast. En waarom dacht jij nou, daar ga ik eens induiken? Nou, omdat mij fascineert eigenlijk uh, hoe, hoe dat nou zit. Hoe wij vertellen over ons leven. En ik kwam erachter, en dus dat was ook mijn veronderstelling, dat. Uh, de zin van ons eigen leven, ons eigen bestaan... als we daarover praten, dan vertellen we altijd verhalen. Dan zeggen we, wie is je vader, wie is je moeder? Uh, waar kom je vandaan? Wat heb je gestudeerd? En langzamerhand leer je daar ook lijnen in zien. Hè? Zoals ik net een beetje vertelde over hoe ik in de zorg terecht ben gekomen. Eigenlijk is dat ook een stukje levensverhaal... Mm -hmm. waarin ik een betekenis geef aan wat mij overkomt en wat ik doe. En probeer daar ook een soort ja, zin in te ontdekken. Nou, dat is eigenlijk mijn fascinatie, dit, dit verband tussen zingeving en die levensverhalen. En je ziet dat ouderen op de een of andere manier ook een behoefte hebben... zeker als het leven gaat eindigen, om terug te kijken en een soort van balans op te maken. Lang niet alle ouderen, ongeveer de helft van de ouderen heeft daar echt behoefte aan. De andere helft die, uh, vindt dat minder belangrijk, dus het is niet een, een recept voor alle ouderen. Maar er zijn ouderen die dat heel prettig vinden om ook nog dingen te verwerken. En daar hangt het ook mee samen. Uh, we hebben meer de neiging om te vertellen en herinneringen op te halen... als ons iets ernstigs overkomt. Dus op het moment dat uh, jij ontslagen wordt... natuurlijk nooit hopen... Mm -hmm. maar dan, dan heb je ineens het gevoel... ja, hoe moet ik nou verder? Welke kant ga ik op? En dan komen ook weer de vragen... hoe ben ik in dit vak terechtgekomen? Wat is voor mij belangrijk? En, dus dat dus zijn die overgangsmomenten naar ingrijpende gebeurtenissen... die ervoor zorgen dat je herinneringen ophaalt en gaat vertellen. En wat, hoe, hoe moet ik dat zien in de relatie tot het verhaal van die ouderen? Nou, ouderen ouder worden, zeker dat, dat laatste stuk... is zeer ingrijpend uh, voor veel mensen. Je zou het niet zeggen, maar dat is, de veranderingen... die ouderen op hoge leeftijd meemaken, zijn gigantisch. Vaak verliezen ze hele basale vermogens, kijken... Horen. Op een bepaalde manier denken soms, spreken. Ze moeten soms verhuizen uit een huis waar ze 40 of 50 jaar in hebben gewoond. Ze verliezen allemaal mensen die ze heel goed gekend hebben van hun eigen leeftijd. Sommigen hebben, kennen niemand meer die hen van nature bij de voornaam aanspreekt. Ze verliezen een partner. Ze verliezen dus. Het laatste stuk, ik ga er niet heel dramatisch over doen. Ouderdom is niet alleen kommer en kwel, in tegendeel. Maar het gaat wel heel vaak over afscheid nemen. Maar het gaat over afscheid nemen. En juist op dat moment is het dringen die herinneringen zich op... aan mensen die overleden zijn, aan huizen waar je gewoond hebt... aan datgene wat van belang is. En eigenlijk is het heel humaan om dan te zeggen... wij maken daar ruimte voor. We geven een oor aan dat ophalen van herinneringen... en het opschrijven van het levensverhaal... En mijn vraag was, wetenschappelijk gezien... hebben ouderen daar nou ook baat bij? Of zijn het alleen maar mooie anekdotes die we aan elkaar vertellen? Dan ja. kun je het ook wetenschappelijk onderbouwen. En de inleiding duidt erop dat ze daar inderdaad baat bij hebben. Ja, ja. Nou, we maar... hebben dat op allerlei fronten onderzocht. Maar de conclusie is, ja, ze hebben er baat bij. Uh, had u er baat bij? Had jij er baat bij? Ja, ik vond het, uh, het heel bijzonder. Omdat, uh... In welk opzicht? Nou, in welk opzicht was het bijzonder voor jou? Dat heb ik heb me nooit zo gerealiseerd van tevoren. Maar je komt toch in een hele persoonlijke ruimte van mensen. Als zij intieme dingen... Want daar gaat het vaak over. Een eerste verliefdheid. Uh, uh, het krijgen van de kinderen. Uh, het zijn zulke intieme verhalen. En ouderen gunnen jou die ruimte om daar... Um, om daar deelgenoot van te worden. Dat maar, heeft mij echt geraakt, ja. En zijn er dan ook dingen langsgekomen waar je van schrok of ja. waarvan je dacht... Wat, wat moet ik hiermee? Ja, nou, het laatste, wat moet ik ermee? Het is toch het verhaal van de ouderen, dus je laat het wel bij hen. In, uh, maar er zitten wel dingen in die, die me echt geraakt hebben. Kun je voorbeelden geven? ja. Ik, ik heb de ouderen beloofd dat ik niet met naam en toename... en in detail daarover ga vertellen. Om, dat heeft ook iets te maken met die intimiteit. Maar in het algemeen, een, een verhaal wat mij echt schokte... toen ik dat hoorde... was het verhaal van een mevrouw in een verzorgingshuis. En die vertelde dat ze op 80-jarige leeftijd... bij haar man was weggegaan. En na een huwelijk van 45 jaar... Um, wat heel slecht was. Haar man was heel slecht voor haar geweest had haar mishandeld. En ze dacht altijd, als die wat ouder wordt, dan wordt het wel minder. Ik hou het nog wel even vol. Maar, maar, maar even... dat was niet zo. En toen op tachtigjarige leeftijd, toen zei ze, nou is het klaar. En toen is ze naar een blijf van mijn lijfhuis gegaan. Echt waar. En heeft zich daar aangemeld. En zo is ze in het verzorgingshuis gekomen. En zei ze heel trots. Het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen. En het, ja, daar, zit, daar zitten twee dingen in. Het raaktje dat zo'n vrouw zo geleden heeft... Maar de kracht van zo'n vrouw... waarmee ze dan met overtuiging zegt... is de beste beslissing die ik ooit heb genomen... Ja, is ook geweldig. Dus dat, dat soort dingen zal ik niet snel vergeten. Dat zijn hele indrukwekkende dingen. En waarom is het belangrijk dat zij dat opschrijft... of in dit geval aan jou vertelt? Ja. Ik denk dat, zij, dat, dat het voor haar een manier is om grip te krijgen... op wat er gebeurd is. Om ook... Ja, de betekenis van uh, zo lang moeten lijden in een slecht huwelijk. Om dat toch in een kader te zetten. En wat zij dus heel duidelijk doet, en dat, dat gaf de kracht van deze vrouw ook aan. Is zeggen, nou, het is niet vergeefs geweest. Ik, ben niet, ik, heb, ik heb mijn leven niet verloren. Ik ben gegroeid naar het moment dat ik weer gezegd heb, en nou is het klaar. Daar ben ik zo trots op. Dat zelfs al, al die gekkigheid daarvoor in een positief en hoopvol kader komt. Eigenlijk, um, ja, is, al vertellend, komt zij daar ook bij uit. En dat kan haar helpen. Maar ja, aan de andere kant moet ik zeggen, ze heeft mij er ook mee geholpen. Want ik vind haar een symbool van hoop en moed. Hè? In al haar kwetsbaarheid. Want je moet niet denken dat daar een grote, stoere vrouw zat. Er zat een heel klein, breekbare vrouw. En, uh... Maar ja, wel een super mens. Uh, gaat het altijd goed? Gaat het altijd goed dat terugkijken? Nee, niet altijd. Er zijn... Uh... Kijk, opvallend is dat, dat de verhalen bevolkt zijn... met vaak ingrijpende dingen. En dat is ook wel een van de dingen die ik ontdekt heb. Over mooie dingen in het leven. Een fantastische vakantie of... Daar hebben we niet zo heel veel woorden voor nodig om dat te vertellen. De, die details. Ja, hoe was het op vakantie? Nou, goed. Prachtig. Mooi weer. En dan ja, houdt het ook al een beetje op. Maar op het moment dat je op die vakantie een ernstig ongeluk krijgt... dan hoor je precies van. En we draaiden toen die weg op. En er kwam een rode Chevrolet aan. en die, uh, Ik zag die man nog achter het stuur. Hij had een zonnebril op... Dus over ingrijpende dingen weten we veel meer te vertellen... ook spannender te vertellen, met veel meer details. En dat zie je in de levensverhalen ook. Daar zitten veel ingrijpende dingen. En in een enkel geval hebben we in ons onderzoek ook gezien... dat dat ouderen te veel wordt. En dat, ze eigenlijk, dat het steeds zwaarder wordt. En dat het helemaal niet leidt tot meer zingeving of meer hoop. Maar dat je eigenlijk moet zeggen... in dit geval is het beter om dat gewoon te laten. Ja, is dat, er zijn gevallen waarin je dat beter niet kunt doen. Ik denk dat wel. Ik denk dat op het moment dat, je, dat, dat een gebeurtenis voor iemand echt traumatische trekken heeft. dat je dan iets anders moet doen dan gewoon erover praten. en misschien zou je dan psychologische hulpverlening. Dus ja, je moet goed kijken. Maar ik maak het, niet te, maak het nou niet te zwaar. want de meeste ouderen weten heel goed voor zichzelf. of ze dit willen of niet. Dus je kunt het gewoon aan ze vragen. En als ze dat echt niet willen, dan weet je... Dan moet je het nooit aandringen. Want dan zijn er hele goede redenen waarom zij dat eigenlijk niet willen. Dan hebben ze geleerd bijvoorbeeld om daar niet te veel aan te komen. Omdat dat te veel pijn veroorzaakt. Zoals elke zondag hè, is er ook weer een Dichter bij de Zondag. Vandaag is dat Rickert Zuiderveld. En die heeft speciaal voor jou een gedicht geschreven met de titel Levensloop. Dichter bij de Zondag. Levensloop Nu lijkt het of de lucht steeds eiler wordt De lijn steeds dunner waar je langs moet lopen Zo langzaam komt de tijd voorbij gekropen Dat alles krimpt, een mensenjaar is kort Kom bij me zitten, kom met je verhalen Van wie je eenmaal hield, van wie je was Of nooit hebt kunnen zijn Toe, hef het glas en drink met mij ik zwijg in alle talen. Voor mij heb jij een kostbaar boek geschreven. Je slaat ze om, de bladen van je leven, en legt ze in mijn hand. Nee, geef haar wel. Alleen dat weemoed naar voorbije jaren. Elk woord, mijn oude vriend, zal ik bewaren. Totdat ik later mijn verhaal vertel. Ja, een gedicht voor jou. Mooi hoor. Wat vond jij ervan? Ja, mooi. Hè? Ja, erg mooi. Nou, misschien de, de, de zin die mij raakt is... ik zwijg in alle talen. Dat is opmerkelijk voor iemand die net flink wat tijd heeft besteed... aan, eh, aan niet-zwijgende ouderen. Ja. Ja, maar dat is denk ik de, de houding van de luisteraar... als je luistert naar verhalen. Dat is... Dat is de, ja, dat raakt me. Het is heel vaak zo dat je niet veel terug hebt te zeggen als je die verhalen hoort. Ze zijn indrukwekkend, ze zijn van de mensen zelf. Er zit veel kracht in, ook hoop, soms ook verdriet. En dan, ja, ik heb veel momenten gehad dat ik niets te zeggen had. How does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 Bye. Does Anybody Know? van Us and Our Daughters. U luistert nog steeds naar Dit is de Zondag... en ik praat met Thijs Tromp. En we hebben de afgelopen um, een minuten gesproken over levensverhalen. De levensverhalen van ouderen die hij is tegengekomen tijdens zijn onderzoek... Um, naar levensverhalen. Um, en we waren gebleven, daar straks voor het gedicht van Richard Zuiderveld... bij um, het punt dat u vertelde, of dat jij vertelde... dat sommige ouderen um, hun verhaal niet willen vertellen. En dat, dat als dat gebeurt, je ook niet moet aandringen. Waarom niet? Nou, sowieso denk ik dat. Dat is wel een van de dingen die, uh, die mij is gaan fascineren. Um, ik heb mezelf ook wel betrapt op een bepaald beeld van ouderen. En er bestaan ook allerlei... Ja mythen over ouderen. Hè? Ouderen zijn zwak, kwetsbaar... Lastig. Uh, lastig uh, klagen veel. Ze uh, zijn voortdurend in het verleden. Vroeger was alles beter. En dat is toch allemaal waar, of niet? Nou, uh, en nee. En heel veel dingen zijn daarvan helemaal niet waar. En een van de dingen die ik ontdekt heb... is dat oudere beren sterk zijn. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Ze hebben zoveel dingen meegemaakt. Het gaat hier over een generatie... die ik heb geïnterviewd van... Uh, de, nou, tussen de 80 en 90. Hebben de oorlog meegemaakt. Uh, vaak in het begin ook nog het staatje van de crisis meegemaakt. Uh, hebben, ja, zoals dat gezegd wordt, Nederland weer opgebouwd. Ze hebben behoorlijk gebikkeld na de oorlog. Uh, dus ze hebben veel meegemaakt en ook daarin een geweldige kracht ontwikkeld. En dat zie je ook terug. En dat heeft mij wel geleerd als een oudere zegt nee. Ik ga daar niet over praten of ik heb er geen behoefte aan om erover te vertellen. Dan moet je dat gewoon respecteren. Maar zou een duwtje niet helpen gezien de, de, de helende en, um, uh, en krachtige manier... die het, ja, die, die het ouderen biedt om met hun leven in het rijnen te komen... of hun ja. leven op orde of op een rij te krijgen? Nou, er zijn situaties, er zijn verhalen bijvoorbeeld... waarbij een gebeurtenis vaak dat lange, nou, kan langer geleden zijn, of korter geleden... een hele ingrijpende gebeurtenis, het hele verhaal bepaalt. Dus dan uh, een voorbeeld te geven, dan vertelt iemand van... nou, uh, uh, toen, uh, op die school, daar ontmoet ik een man, een hele leuke jongen... en daar werd ik verliefd op, en daar ben ik later mee getrouwd... en mijn man is dus net overleden. En, uh, nou, dan komt het hele verhaal van het overlijden en de begrafenis... En dan pak ze het verhaal weer op en dan zegt ze... nou, toen we getrouwd waren, toen uh, kregen, we een, uh, kregen we een kind. En uh, oh ja, mijn zoon heeft bij de begrafenis van mijn man nog gezegd... en dan mm -hmm. komt weer de verhaal Dus al, al die verhalen eindigen al heel snel... of lopen uit op het overlijden van die man en, en de begrafenis daarvan. Op zo'n moment dan denk ik bij mezelf... dat zou heel goed zijn niet om het levensverhaal op papier te zetten... Maar dan zou het goed zijn om eens een geestelijk verzorger, een predikant of een psycholoog te vragen, ga eens met deze vrouw na wat het heeft betekend dat haar man is overleden, wie haar man voor haar was en op welke manier ze verder kan. Ik zou dan ja, uh, dat op een andere manier benaderen. Dus niet zeggen, laat hem maar helemaal zitten. Maar dat zou een signaal kunnen zijn, we moeten daar eens zorgvuldiger naar kijken. Uh, nou, zo zijn er meer gevallen dat ik denk, ja, daar, daar moet je anders mee omgaan... dan zomaar een levensverhaal of een levensboek maken. Um, ja. He heeft, heeft dit onderzoek, en daar zo druk mee in de weer zijn... en al die verhalen aangehoord hebbende, je, jouw wijzer gemaakt? Jouw Thijs, hè? Niet ja, de directeur nee, of de toch, promovendi. Nee. Dus. Ja, dat is een heel... Um, wat een beetje lastig om over jezelf te zeggen, maar ik denk van wel. In welk opzicht? Um, ik, ik denk dat het mij sterker. Het heeft mij met de neus erop gedrukt um, hoe relatief heel veel dingen in het leven zijn. Het ploeteren in een carrière. Uh, proberen geld te verdienen. Uh, bezittingen. Uh, allerlei oppervlakkige contacten in het netwerken wat je doet. Ik heb van, van ouderen geleerd dat er maar een paar dingen uiteindelijk overblijven... die zeer essentieel zijn. En dat zijn dus vriendschappen. Dat zijn uh, relaties waar liefde een grote rol speelt. Dat is... Uh, het vermogen om hoop te houden... dat wat er ook gebeurt, dat het niet het einde is. En dat er altijd een nieuw begin kan zijn. En nou weet ik heus wel dat die dingen niet los verkrijgbaar zijn. Ja, die, die dingen ontwikkelen zich ook in de truttigheden van het leven. Maar um, dat je wel daarop gericht bent... en dat je weet dat er een hoop relatief is... en uiteindelijk het niet uithoudt... Nee, maar het daar, klink, daar heb ik klink... veel van geleerd, ja. ja. Dat klinkt heel mooi. Ja. Dat had je ervoor natuurlijk ook kunnen weten... zei hij wijsneuzerig. Ja. Um, heeft het je leven zo beïnvloed dat je anders in dat leven bent gaan staan? Dat je dat realiseren? Ja, ik heb vaker dat ik denk... Uh, dit is, hier, hier moeten we niet al te veel energie aan besteden. Ja. ja ik, ik roep met een collega van mij, met die, dat is Wout Huizing. En daar heb ik samen dat levensverhaalmethode mee geschreven. Daar roepen we wel eens naar elkaar van... Uh, nou, dit komt vast niet in ons levensboek. En dat is een manier om aan te geven, niet belangrijk. En soms zijn er dingen waarvan we tegen elkaar zeggen... Nou, wat dat komt er zijn? wel in. Ja. En dat is een ja, soort metafoor voor wat is nou echt belangrijk... en wat is eigenlijk uh, te klein voor woorden... Uh, moeten we ook niet veel energie in steken? Nou, het heeft mij geleerd om ietsje uh, zorgvuldiger om te gaan... met een aantal relaties waar ik... Nou, die, waarvan ik altijd dacht, daar heb ik ooit nog wel tijd voor. Ja, nee, ja. Die, die tijd is nu. Ga je zelf ook een levensboek schrijven, denk je? Ik denk het wel. Ja? Ja. ja. Maar dan, wanneer is het moment dat je daarmee begint, eigenlijk? Ik, dat, dat, dat, dat je moment... weet te van half jaar dood? Ja, dat zou een, hele goede, een heel goed moment kunnen zijn. Ik denk dat het moment zich aantient. Dat er een dat dag je dat is, voelt. Dat je weet van... Nu heb ik het nodig om eens een aantal dingen op een rij te zetten. We naderen de klok van acht uur, thuis En dan is het tijd voor het Dit is de Zondag gastenboek. Onze, uh, onze gasten schrijven daarin hoe hun ideale zondag eruit ziet. Jij hebt er ook wat in geschreven. Laat eens horen. Ja. Mijn ideale zondag. Nou, s morgens liefst naar de kerk. En graag met een mooi verzorgde liturgie. En dat is belangrijk om even stilgezet te worden. Een moment van bezinning. En dan... Ik heb het al een beetje aangekondigd. Toch wat dingen gaan doen die echt belangrijk zijn in het leven. Dus met mijn gezin leuke dingen doen waar ik door de week vaak niet aan toe kom. Ik hoop vandaag schaatsen. Eind van de middag genieten van een goed glas wijn. Liefst bij het luisteren van mooie muziek. Daarna uitgebreid koken met mijn zoon. Gezellig eten. En s'avonds als het een beetje kan, op de bank met een boek. En vanavond is dat een dichtbundel van Hester Knibbe... Oogsteen, kan ik iedereen aanraden. Dat klinkt mooi. Een, een goed glas wijn met muziek. Ja. Welke muziek? Geen Whitney Houston? Geen Whitney Houston. Eh, ja, dat kan heel verschillend zijn. Of mooie kerkliederen van John Rutter. Of de, de rauwe stem van Tom Waits. Ja, zo breed ligt het eigenlijk. Zo breed ligt hè? Ja. Mag ik je hartelijk danken voor je komst. En dat doe ik dan ook. Hartelijk dank voor je komst. Ik vond het een fijn gesprek. Um, en als u als luisteraar dit gesprek wilt terugluisteren... ga dan naar onze website, eo.nl dit is de zondag. En daar kunt u ook het gedicht terugvinden. Straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels. Menno. Ja, Kiva, goedemorgen. Uh, ja, ik, ik hoorde jou er straks zeggen dat je... Je bent geen schaatser hè, met dit weer. Nee. Gaat erbij? Ja, maar ga, ga je wel een beetje de natuur in? Of, uh, ja, dat vind ik wel de, Ja, De, de paard. onder je voeten te paard, kijk eens. Oh, nou, dan, is, dan, dan, dan moet je luisteren zo direct. <kuggen> Sorry, want wij hebben het uh, niet alleen maar over wilde dieren en planten, maar ook... Ik ga even heel hard hoesten. <kuggen> maar ook over uh, gedomesticeerde dieren en boerderijdieren, want um, die kunnen het ook zwaar hebben in deze kou. En uh, wij volgen de uh, dierenpolitie en de dierenbescherming een dagje, want uh, soms worden zij, moeten zij in actie komen als uh, de dieren liggen te verkommeren. In de wei, dus wij volgen hun. Um, verder hebben ook de ijsvogels het zwaar in, in, in dit weer. Ijsvogels houden helemaal niet van ijs, ondanks hun naam. Ze oh, gaan kijk, ja. wakken. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel vreemd, maar wij gaan wakker hakken voor die ijsvogels. Niet uh, buiten, de, buiten de schaatsroutes, natuurlijk. Um, schaatsers hoeven niet bang te zijn, maar uh, wakker hakken voor de ijsvogels, zodat zij ook een beetje kunnen, kunnen vissen. En we hebben het over smart grids. En een smart grid dat is een nieuwe, en hele slimme en efficiënte manier om onze energie te verdelen. Um, de vraag naar energie die is groot, maar die verschilt enorm. En wanneer je buurman de, de wasdroger draait, dan doet de ander het weer niet. En dat kan beter verdeeld worden met het smart grid. Nou, dat, dat gaan we allemaal doen. Hebben we er zin in? Ja. Nu al. <laughs> <laughs> Wij ook. Mooi. <laughs> ja. Nee, dat gaan we allemaal doen. Nou, tot zo rikt. Oké. Okay. Acht uur.